Mislav Kolaku, lid van het Europees Parlement. BlackRock, Vanguard en State Street zijn fondsen die eigenaar zijn van alle belangrijke bedrijven op alle gebieden van het leven, financiën, gezondheidszorg, media, militaire industrie en oorlogen. Ze bezitten activa die vele malen groter zijn dan de nationale begrotingen van landen als de VS, China, Brazilië en India. Zij zijn degene die de wereld besturen en presidenten en premiers benoemen. Zij zijn degene die beslissen over ons echte leven en de wereldorde.